8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Het brein achter de aanslagen in Parijs. Salah Abdeslam staat terecht in Brussel, maar voor een andere zaak. En ambulancemedewerkers in de Randstad voeren actie vandaag. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. Het ambulancepersoneel houdt stiptheidsacties omdat de medewerkers de werkdruk te hoog vinden. Door zich strikt aan de regels te houden duurt alles wat ze doen langer. Vakbond FNV belooft dat de veiligheid van patiënten wordt gewaarborgd. Volgens de ambulanceverpleegkundigen lopen collega's weg omdat ze ergens anders minder werkdruk hebben en meer kunnen verdienen. Bijvoorbeeld in ziekenhuizen en via uitzendbureaus. Voor de rechtbank in Amsterdam begint vanochtend... het megaproces tegen Willem Holleder. Hij wordt verdacht van de moord of poging tot moord op zes mensen... onder wie John Mieremet, Cor van Hout en Willem Enstraam. Voor het proces zijn 65 zittingsdagen uitgetrokken... en er zijn bijna 300 getuigen gehoord. Het is de bedoeling dat er tussen Den Haag en Rotterdam vanaf 2025 elke vijf minuten een trein vertrekt. Om dat te regelen moeten het spoor en de stations aangepast worden. Zo wordt tussen Rijswijk en Delft-Zuid het aantal sporen verdubbeld naar vier. Er zijn meer treinen nodig omdat het aantal reizigers snel toeneemt, met name in de Randstad. Minister Kolmees van Sociale Zaken heeft het inburgeringsexamen ingekort... om de lange wachtlijsten tegen te gaan. Die zijn ontstaan door een gebrek aan examinatoren. Inburgeraars moeten nu 15 weken wachten op een eindgesprek... voor een onderdeel over de arbeidsmarkt. En straks mogen mensen die genoeg gestudeerd hebben dat overslaan. Dat scheelt volgens Kolmees niet alleen in de wachttijd... maar zorgt er ook voor dat de inburgeraars eerder aan het werk kunnen. De inwoners van Ecuador hebben in een referendum gestemd voor een wet... waarmee de president nog maar twee termijnen mag dienen. De vorige president, Korea, had geregeld dat Langer ook was toegestaan... maar dat wordt nu dus teruggekeerd. Door het referendum kan Korea niet terugkeren als president.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 Het weer dan nog. Door de vorst en sneeuw van de nacht... kan het hier en daar glad zijn. Vanochtend bijna overal bewolkt met geleidelijk meer zon. Vooral in het zuiden en westen van het land. Door 2 graden. Vanaf morgen meestal droog... en ongeveer 3 graden. Met in de nacht enkele graden vorst. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Het laatste half uur zijn er toch een paar ongelukken gebeurd. Uh, ja, vooral in het midden van het land. Daar zie ik het behoorlijk vastlopen. Er zit ook nu een beetje boven ons gemiddelde. Laat ik beginnen met het ongeluk op de A1-Duitse grens... richting Apeldoorn. Ruim drie kwartier tot vijftig minuten vertraging... nu tussen Oldenzaal en Knopend Buren. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Hoevelaken en Eenbrug nog steeds veertig minuten vertraging... Ook een ongeluk met een vrachtwagen op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Blijswijk en Noorddorp 20 tot 25 minuten vertraging. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A29 Bergen op Zomer richting Rotterdam. Net na de Heinenortenon ongeluk. daar zijn drie rijstroken dicht. Er blijft er maar eentje open. Tussen Alfred Niemansdorp en Barendrecht ruim een uur vertraging. En op de A58 tot slot van Breda naar Eindhoven. Daar was een ongeluk. Tussen Tilburg en Oorschot nog een half uur extra reistijd.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 Maar die is minder bekend. Abdeslam wordt verdacht van de aanslagen in Parijs, twee jaar geleden. Maar dat is niet waarvoor ze nu in Brussel terecht staan, deze twee. Nu gaat het over een schietpartij in Brussel, vier maanden na de aanslagen in Parijs. Toch veel aandacht natuurlijk voor die zaak. Ik praat eerst even met onze correspondent in Frankrijk, Frank Renaud in Parijs. Frank, Abdeslam is als enige van de daders van de aanslagen in Parijs nog in leven. Hoe kijken ze in Frankrijk naar dit proces in Brussel? Maar dat is een zaak waar met hele grote belangstelling en vol spanning natuurlijk ook naar wordt uitgekeken in Frankrijk. Hè. Ten eerste, nabestaanden en slachtoffers hier, die zijn razend nieuwsgierig, want de man zit bijna twee jaar in de cel in Frankrijk, Salah Abdeslam, en hij heeft daar nog niet één woord gezegd. Hij is diverse keren opgeroepen voor verhoor door de onderzoeksrechters, en hij zwijgt alleen maar. En die nabestaanden, die zitten allemaal met vragen over die aanslagen nog steeds, wat er gebeurd is met hun geliefden, waarom, en ze hopen dat Abdeslam iets gaat zeggen. Misschien in Brussel voor het eerst dus. Ja. En dan zijn er natuurlijk nog justitie en Politie, rechercheurs in Frankrijk die onderzoek doen naar die aanslagen van 13 november, waarbij 130 doden vielen. Salah Abdeslam is de enige overlevende van de daders van destijds, dus ook de enige die nog echt uit eerste hand kan vertellen wat er is gebeurd en wie bijvoorbeeld de opdrachtgevers waren. Dus ook bij die mensen, politie en justitie, zal elk woord dat Abdeslam eventueel uitspreekt... op een goudschaaltje worden gewogen. Maar als gezegd, dit proces in Brussel gaat over een hele andere zaak... die dus heeft plaatsgevonden na de aanslagen in Parijs. Is eigenlijk bekend hoe het ervoor staat... met het proces tegen Abdeslam in Frankrijk? Over die, over die aanslagen dus in Parijs? Ja, nou, er is nog geen enkel zicht op. Het onderzoek is nog steeds gaande naar die aanslagen van 13 november 2015. En dat is ontzettend ingewikkeld dat onderzoek. Omdat er ten eerste heel veel daders waren. Omdat er internationale dwarsverbonden zijn... met handlangers en opdrachtgevers van België tot Syrië. En omdat het natuurlijk niet één aanslag was... maar een hele serie aanslagen op die avond van 13 november. Het onderzoek daarna gaat nog zeker tot 2019 duren, wordt gefluisterd. En pas daarna kan het tot een eventueel proces komen. Dus daar moeten we zeker nog één... Misschien misschien wel twee jaar opwachten. Is eigenlijk bekend hoe het met hem is? Want je zei, oh, hij heeft eigenlijk nog nooit iets gezegd... maar is, is bekend hoe hij eraan toe is, die ab te slaan? Een klein beetje. We weten dat hij dus in eenzame opsluiting zit... in een gevangenis in de buurt van Parijs. Hè. Hij heeft daar een heel complex voor zichzelf. Hij wordt 24 uur per dag met camera's gevolgd. Uh, de Franse autoriteiten zijn als de dood dat hij zelfmoord pleegt. Daarom wordt hij zo nauwlettend in de gaten gehouden continu zijn er ook mensenbewakers om hem heen. Nou, dat strenge regime heeft het afgelopen jaar, vorig jaar... tot gezondheidsklachten geleid, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Psychische klachten bij Salah Abdeslam. En daarom is dat regime, dat gevangenisregime van hem... iets verlicht in die Franse cel. Er zijn bijvoorbeeld het scherm wat er staat als hij bezoek krijgt... om hem van zijn bezoek te scheiden. Dat wordt bijvoorbeeld nu weggehaald met als tegenprestatie. Wel natuurlijk dat iedereen heel uh, nauwkeurig gefouilleerd wordt. Maar dat scherm is weg om het, zo ik maar zeggen... iets menselijker vorm te maken. Goed, dat is uh, Frank Renaud. ...in Parijs, onze correspondent... ...en we hebben eerder in deze uitzending al Sander van Horen gehoord... ...dat is de correspondent in België... ...die is bij die, uh, bij die rechtszaal in het Justitiepaleis... ...heet dat officieel in, uh, in Brussel... ...en Sander, jij vertelde eerder al dat uh, Abdeslam... ...voor dit proces naar Noord-Frankrijk is verplaatst... Hè, ...naar een gevangenis... ...en daar vandaan wordt hij steeds uh, aangevoerd... ...dat is vanochtend ook weer gebeurd... Dat is vanochtend ook weer gebeurd. Gaan we ervan uit. Want hoe die precies aangevoerd wordt, welke route... ja, dat weten we natuurlijk allemaal niet. Dus elke keer als er een konvooi met sirenes hier bij de rechtbank aankomt... dan zie je iedereen toch omkijken van zou dat hem zijn? Uh, uiteindelijk gaat hij dan in het Justitiepaleis binnengebracht worden in Brussel. Een rechtszaal uh, waar veel belangstelling voor is. Journalisten, maar ook nabestaanden van uh, de aanslagen waar hij bij betrokken was... Uh, die proberen hier uh, hem in de ogen te kijken... Uh, veel mensen dus, uh, een te kleine zaal, dus ook een zaal ernaast die ingericht is... waar uh, videoschermen staan en dat alles dus in afwachting van het uh, feit... of die vandaag dan wel zijn mond gaat openen. Want tot nu toe hebben we hem dus nog niet uh, horen verklaren over waar hij bij betrokken is geweest. Nee, en, en dan gaat deze zaak dus over een andere zaak dan de aanslagen in Parijs. Vertel nog even waar dit over gaat. Uh, na de aanslagen in Parijs was hij voortvluchtig. En uh, dat heeft hij lang vol weten te houden. Was de meest gezochte terrorist in Europa. Iedereen keek naar hem uit. Uh, en uh, op een dag in maart 2016... toen verwachtte de Belgische politie eigenlijk niet eens... dat ze hem zouden aantreffen in een huis in een voorstad van Brussel. Ze dachten eigenlijk dat het een soort uh, schuilplaats was. Een safe house. En, uh, eigenlijk zodra ze daar binnenkwamen werd er geschoten. Het vuur werd op ze geopend. Daar zijn agenten bij Gewond geraakt. En één uh, man daar, die heeft zich tot op het laatste moment verzet, is daarbij ook doodgeschoten. En terwijl hij dat deed. Uh, konden twee andere mensen via de achterkant van dat huis ontsnappen. Nou, dat zijn dus de twee mensen. die even later opgepakt werden. en hier terecht staan. Terecht staan dus voor poging tot moord op die uh, agenten. Uh, verboden wapenbezit en dat alles. Uh, als lid van een terroristische organisatie. En nou zei Frank Renaud net al. Uh, dat Abdeslam tot nu toe eigenlijk niks heeft verklaard. Hij hij heeft wel gezegd, begrijp ik van jou, dat, dat hij bij dit proces in Brussel aanwezig wilde zijn. Is de verwachting dan dat hij nu wel wat gaat zeggen? De verwachting is er. Uh, of die uh, bewaarheid wordt. Ja, dat is de grote vraag. Dat hij dat hier aanwezig wilde zijn. Ja, dat, dat wekte al verbazing. Daar was de Belgische justitie eigenlijk ook niet van uitgegaan. Maar uiteindelijk wilde hij dat wel. Uh, overleg gevoerd natuurlijk met de Franse justitie. Mag dat? Hoe gaan we dat doen? Want mag dat? Hè? Dat is natuurlijk een relevante vraag. Want hij zit vast in Frankrijk voor dat grote proces. Wat Frank zei het net al nog wel even op zich kan laten wachten. Maar daar zijn ze dus over eens uh, geworden over hoe ze dat uh, moeten gaan vormgeven. En dat is wat vandaag zijn beslag krijgt, dat hij dus uit een cel in Noord-Frankrijk, waar hij vanavond ook weer naartoe gaat, hier naartoe gebracht wordt om terecht te staan uh, voor wat er in die voorstad van Brussel gebeurd is. Ja, en jij zei het al, heel veel belangstelling natuurlijk van media, maar ook uh, nabestaanden kennelijk uh, van de aanslagen in Parijs. De nabestaanden van de aanslagen in Parijs, hier op de Belgische televisie... een Nederlandse man die zei, ik lag daar op de grond, ik heb een aantal van die mannen gezien. Dat was niet Salah Abdeslam, maar hij was wel daarbij betrokken. Dus ik wil, al was het maar voor mijn eigen persoonlijke verwerking... wil ik hem in de ogen uh, kunnen kijken, wil ik eventueel horen wat hij te vertellen heeft. Nou ja, daar zijn dus meer mensen die er in Parijs bij waren, die hier vandaag zijn. Maar ook mensen die uh, te maken hadden met de aanslagen in Brussel... Die die vonden plaats kort na de arrestatie van Abdeslam. Daar was hij dus zelf niet bij betrokken, maar wel de terreurcel waar hij deel van uitmaakte. Dus ook die mensen, die zullen hier vandaag zijn om te kijken wat deze enige man die daarbij betrokken is geweest, die nog uh, uh, opgepakt is, wat die eventueel te zeggen heeft. Hoe gedraagt hij zich? Hoe kijkt hij? Nou ja, dat soort kleine dingetjes, die kunnen, je kunt het je voorstellen, voor mensen toch al belangrijk zijn, die dat soort traumatische ervaringen hebben meegemaakt in Parijs, in Brussel en in Voorst. Dat is de Voorstad van Brussel, waar Abdeslam is opgepakt. En dat is dus waar hij vandaag voor terecht staat. Sander, is duidelijk hoe lang dit gaat duren, deze, dit hele proces? In principe is deze week ervoor uitgetrokken. Uh, er kan nog van alles gebeuren hoor. Ik bedoel, het proces is al een keer uitgesteld omdat er uh, opeens een, een wisseling was van de advocaat. Nou, nu is er weer sprake van dat er toch ook nog een partij bij komt in het uh, proces. Niet een verdachte, maar een klagende partij. Dat zou ook weer tot uitstel kunnen leiden. Dus je hebt kans dat we hier met vijf minuten buiten staan. Ja, als je ervan uitgaat dat dat niet het geval is. dan is uh, De bewijsvoering is uh, deze week. En dan zal het nog wel geruime tijd duren, de verwachtingen maart, april, voordat er een uitspraak is. En die uitspraak die kan dan zijn dat hij uh, 20 jaar cel krijgt. Nogmaals, dat gaat hij hier niet uitzitten... want dan gaat hij gewoon terug naar Frankrijk... om daar te wachten op dat grote proces... waar de celstraf die hem daar boven het hoofd hangt... natuurlijk nog veel groter is. Voor de Sander van Horen was dat. In Brussel dus, bij het Justitiepaleis... waar straks die zaak begint, tegen Salah Abdeslam. Nu een overzicht van het nieuws in de andere media. Veel meer vluchten op Lelystad is de kop op de voorpagina van NRC Next. Volgens de krant houdt het ministerie van Infrastructuur... rekening met een hoger maximum aantal vliegbewegingen dan afgesproken. Daardoor zouden er in 2043 gemiddeld 82 vluchten per dag zijn... in plaats van 62. Het ministerie zegt in een reactie tegen de NOS dat er nog niets vaststaat. Een neonatie en holocaustontkenner... zou wel eens de republikeinse kandidaat voor het congres kunnen worden... in de Amerikaanse staat Illinois. De Chicago Sun-Times schrijft dat Art Jones... vooralsnog de enige verkiesbare politicus is. Jones haalde vorig jaar op een bijeenkomst uit naar president Trump... omdat hij zich met joden zou omringen. Trump, he with hordes of Jews, a Jew in his own ja, en Jones zei ook dat hij spijt ervan heeft dat hij op hem gestemd heeft. Het woningtekort loopt nog sneller op dan al verwacht werd. Over twee jaar zullen er ruim 200.000 huizen te weinig zijn... blijkt uit een nieuw onderzoek waar het Financiële Dagblad over schrijft. De verwachting is dat daardoor vooral starters en ouderen... met een lichamelijke beperking moeilijk een woning kunnen vinden. Het tekort loopt op omdat er te weinig bouwgrond is... en omdat bouwbedrijven niet genoeg capaciteit hebben voor al het werk. Catalaanse separatisten praten in Brussel met de afgezette regio-president Carles Puigdemont. De Standaard schrijft dat leden van de partij ERC willen bespreken hoe hij opnieuw benoemd kan worden. De regio-president moet daarvoor een eet afleggen in het parlement, maar wordt waarschijnlijk gearresteerd, zo, gearresteerd zodra hij naar Spanje reist. De onderhandelingen tussen Puigdemont en de ERC schieten op, zegt een bron binnen de partij van Puigdemont tegen de Standaard. En urenlang dwangmatig scrollen op Instagram of Facebook... moet officieel erkend worden als verslaving. Dat zeggen deskundigen in het AD. Nu is nog niet vastgesteld wanneer dat het geval is. En Zonder officiële diagnose vergoeden zorgverzekeraars de behandeling niet. Zorginstituut Nederland vindt het te vroeg... en zegt dat het onduidelijk is of behandeling überhaupt helpt... bij een sociaal media. Verslaving. Hoeveel kilometer staat er nu, Jolanda van der Velden? Ja, 400 kilometer, maar dat verdoezelt het toch een beetje hoor. Want op sommige snelwegen heb je behoorlijk wat vertraging. Het zijn vooral de ongelukken die heel veel ja, vertraging opleveren. Uh, de grootste vertraging zie ik op de A29 Bergen op zomer Rotterdam. Dat was een ongeluk met zeven auto's. Er is maar één rijstrook open tussen af het en en dat ...staat 12 kilometer met meer dan een uur vertraging. Ook een ongeluk op de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Uh, tussen Sassenheim en knooppunt uh, Burgerveen een uur vertraging. De weg is daar dicht. Je kan er alleen maar via de vluchtstrook langs. En verder nog de meeste vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Weer een ongeluk bij Voorthuizen. Vanaf Kootwijk staat er 7 kilometer met 50 minuten vertraging. De linker rijstrook is dicht. 16. En een halve minuut over acht is het. Nogal wat scholen moeten ook deze maandagochtend leerlingen naar huis sturen... omdat de leerkracht geveld is door de griep. Door het lerarentekort is het steeds moeilijker om invallers te vinden. Toch proberen ze dat wel. Dat gebeurt bij lerarenpool Transvita in Nieuwegein. En daar zat gistermiddag Madeleine van Tilburg op de weekend urgentiedienst. Uh, dinsdag en woensdag kan ik even iemand inplannen voor je. Maar voor morgen moet ik helaas nee verkopen. En dat is het probleem van Madeleine. Ze moet eigenlijk een onmogelijke puzzel oplossen. Want er zijn zoveel docenten die de griep hebben... dat ze eigenlijk onvoldoende invalkrachten hebben... om het hele probleem op te lossen. Ik zou dat risico niet, uh, niet nemen. Ik, dan zou je eventueel zelf even voor morgen uh, iets moeten kunnen regelen. Want ik bemerk wel dat er weinig terugkomt. Er zijn weinig. We hebben eerder dat onze eigen invalleerkrachten ziek worden... en uh, die we dan weer af moeten melden... dan dat er eentje vrijkomt. En dat is meteen het tweede probleem. Ook de invalleerkrachten kunnen de griep krijgen. Alsjeblieft. Dag. Zijn die scholen nou wel eens boos als u nee moet verkopen? Uh, ja, ze zijn wel eens boos. Maar als we het uitleggen, dan, uh, dan begrijpen ze het wel. Ja. Ja, ja. Ja, maar dus dat, hij... nee, dat nee verkopen, dat moet uh, de komende week heel veel gaan gebeuren. Ja, maar hij, deze, deze directeur was alweer heel blij... dat ik iemand voor dinsdag en woensdag eventueel had. Ja, maar maandag zijn ze vrij, die kinderen? Wellicht, hij gaat kijken of hij iets anders kan regelen. En misschien zijn ze vrij, inderdaad. Zo'n 35 schoolbesturen werken samen met zo'n 300 scholen... bij deze lerarenpool Transvita. Joost Spijker is daarvan de directeur. Maar hij worstelt met een groot probleem de komende week. We hebben een oplossingspercentage van ongeveer 85 Maar wat wij nu meemaken is dat we echt overvraagd worden. Ik heb gekeken naar vorig jaar rond deze tijd. Zaten we ongeveer op 700 aanvragen. En uh, uh, ja, dus de afgelopen week was, uh, waren het 800 aanvragen. En we verwachten komende week 850 aanvragen. Maar onze oplossingscapaciteit groeit niet mee. Nee. Hoe komt het nou toch dat die griepgolf zo toeslaat in het onderwijs ook? Is dat omdat leerlingen en docenten dicht bij elkaar in de klas zitten? Ja, ik denk dat dat het is. De, de, we hebben natuurlijk van die, van die heerlijke, snotterende kinderen. En ja, die, die willen ook hun handjes nog wel eens niet zo goed wassen. En ja, dan, dan kan het zijn dat dat elkaar toch wat, wat makkelijker besmet. Ja. En, dus de griepgolf slaat vooral in het onderwijs toe? Nou, dat is wel een uh, fenomeen. Want uh, het wordt buiten het onderwijs eigenlijk uh, wat minder beleefd. Maar in het onderwijs zie je dat het echt gewoon uh, heel fors is. Ja. Dit zijn allemaal scholen. Invalleerkrachten die zich uiteindelijk weer ziek melden. Ja, of hier de directie van de Tuimelaar. Ook weer een school. Vervanging, verlenging. Goedemiddag. Ja, Ik wil even op. aangeven. Marian is nog ziek. Ja, Marian is nog ziek. En uh, het gaat waarschijnlijk iets langer duren. Kun je vervanging voor ons regelen? Nou ja, die vervanging zal er waarschijnlijk ook in staan. En dan gaan we kijken of we ze kunnen helpen. Uiteraard. Maar zo'n docent kent die klas toch helemaal niet? Nee. En, en zit ook helemaal niet in de lesstof misschien... die ze op dat moment eigenlijk moeten hebben? Nee, dat zou kunnen. Het kan zijn dat ze daar al eerder geweest zijn. Maar in principe zal de directeur hen opvangen en begeleiden naar de klas... en wegwijs maken en het lespakket van die dag uitleggen. Maar ik ken dat nog een beetje van vroeger. Die school, die klas, die begint meteen die, die nieuweling uit te testen. Zal is ze streng of is die niet streng? Ja, dat zal vast gebeuren. Ja. Dus ze moeten stevig in hun schoenen staan, maar dat is ze wel... Uh... Dat, dat kunnen ze wel. Dat is Marno Remmers, daar bij euh, leraar Poel Transvita in Nieuwegein. Elsa Mast is de directeur van openbare basisschool De Hobbit in Leusden. Vanochtend vroeg had ik even contact met haar... en zij merkt ook de gevolgen van die griep op haar school. Vorige week is het bij ons wel erg raak geweest. We hebben acht groepen en uh, op maandag kreeg ik te maken met uh, vier mensen... die. Zich ziek melden. Daarvan had er één geen groep en de ander startte pas op dinsdag. Maar het invalprobleem was dus wel vorige week, week maandag direct aan de orde. En dat heeft eigenlijk de hele week doorgespeeld. En kon u nog wel invallers vinden? Nou, in eerste instantie niet. Ik hoorde net uh, Madeleine van Tilburg en daar hebben wij natuurlijk mee te maken. En die, uh, die gaf toen ook al aan van uh, op maandag was het echt niet te doen. Maar eigenlijk was het de hele week verder... Uh, ook niet in te plannen. Alleen uh, vrijdag heb ik een invallen via Pio Transvita gehad. Ja. En betekent dat dan groepen naar huis worden gestuurd? Nou, bij mij was het uiteindelijk zo... dat ik op woensdagochtend groep drie naar huis heb moeten sturen... maar dat had ik de ouders op dinsdagmiddag al kunnen laten weten. Ik ben uh, om drie uur ook met de leerkracht van groep drie naar buiten gelopen... om zoveel mogelijk ouders op het plein ook op te vangen... om te vertellen dat dat uh, voor woensdagochtend in de planning stond. Ja. En daar werd op zich uh, heel begripvol op gereageerd. hoor. Dus het was echt niet zo dat dat uh, heel veel toestanden gaf. Maar daar, daarnaast hebben we het eigenlijk in de organisatie helemaal op kunnen, kunnen lossen. Maar wel met kunst en vliegwerk en allemaal uh, ja, kunstgrepen, zeg ja. maar. Ik, ik volg natuurlijk de luizenmoeder op de voet. Uh, u misschien ook wel. Uh, daar gaat meester Anton, de directeur van de school, dan af en toe voor de klas staan. Ja, nou, de woensdag is mijn uh, dag dat ik niet op school ben... en was het afgelopen woensdag ook net niet mogelijk. Maar ook ik draai wel eens een uurtje of een half uurtje, dat klopt. Maar we proberen zoveel mogelijk natuurlijk dat ook te vermijden... want het is uiteindelijk niet echt de oplossing. Um, en we hebben gelukkig ook nog meer ambulante mensen rondlopen. Dus bijvoorbeeld de internbegeleider. Uh, maar ook die moeten dan hun eigen werkzaamheden laten liggen. Dus het is echt... Uh, ja. Noodzakelijk soms, maar niet wenselijk altijd. En die, en die vraag van, uh, van Marno net was denk ik ook wel terecht. Want is het dan toch vooral uh, dat je de aanwezigheid kan garanderen? Want ja, iemand die daar gewoon voor een paar dagen zo'n zo klas overneemt... Die, wat, wat kan die eigenlijk met, uh, met de lessen? Nou ja, dat is het. Dat hebben wij vorige week op een gegeven moment ook gezegd. Je garandeert dan eigenlijk nog dat de dag doorgaat... en dat de kinderen op school zijn. Maar ook als je iedere dag een ander voor de groep hebt... kun je je wel afvragen van hoe... Uh, effectief is dit. Aan de andere kant zijn we natuurlijk wel vreselijk blij dat dat dan nog steeds weer kan gebeuren, want groepen naar huis sturen is echt het allerlaatste wat je wil en ook helemaal niet fijn. Maar ja, uiteindelijk uh, is continu continuïteit wel gewaarborgd... als iemand er echt langer voor staat, natuurlijk. Ja, um, ja en goed, ik begrijp dat de, de, de, de golf aan griep, uh, aan griep nog niet voorbij is. Dat het alleen nog maar erger wordt. Um, en de ouders kunt u op het moment nog wel rustig houden. Ja hoor, dat, uh, dat gaat nog steeds heel goed. Gelukkig wel. Maar dat, dat komt natuurlijk ook omdat wij vorige week... echt maar één ochtend kinderen echt naar huis hebben hoeven laten gaan. Dus ik heb daar nog niet uh, hele, hele grote uh, uh, geroepen ouders uh, op mij af zien komen. Dat nog niet. Elsa Mast is dat directeur van openbare basisschool De Hobbit in Leusden.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 Bijna half negen de hoofdpunten van het nieuws. Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs stijgt... terwijl het de bedoeling is dat de kinderen met een beperking... zoveel mogelijk naar het reguliere onderwijs gaan. Dagblad Trouw analyseert de cijfers van de dienstuitvoering onderwijs... en daaruit blijkt dat er vorig jaar bijna 100 leerlingen bijkwamen in het speciaal onderwijs.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 In de Randstad houden ambulancemedewerkers stiptheidsacties... omdat ze de werkdruk te hoog vinden. Door zich strikt aan de regels te houden duurt alles wat ze doen langer. De veiligheid van de patiënten komt niet in gevaar, belooft vakbond FNV. Voormalig vicevoorzitter Lee van Samsung is vervroegd vrijgelaten... na één jaar gevangenisstraf. Vorig jaar veroordeelde een rechtbank in Zuid-Korea hem tot vijf jaar cel... voor omkoping en corruptie, maar het Hof heeft dat nu opgeschort. En over een paar jaar moet er iedere vijf minuten... een trein rijden tussen Den Haag en Rotterdam. Het kabinet heeft daar 300 miljoen euro voor over. Met dit geld worden de sporen en de stations aangepast. Dat is nodig omdat het steeds drukker wordt in de treinen. De komende tien jaar zouden er een half miljoen reizigers bij komen. De weersverwachting bij Weerplaza zit Raymond Klaas. Raymond, goedemorgen. Dag Jurgen, goedemorgen. Hoe beginnen we de week? Ja, we beginnen de week best aardig denk ik. En dan uh, gaat het deze week steeds aardiger worden. Tenminste als je van uh, droog en zonnig weer houdt. Want uh, de zon die gaat er steeds meer bij komen. Vanochtend zijn er nog wel hier en daar wat wolkenvelden. Maar die bewolking die begint toch al wat te scheuren. En uh, ja, die opklaringen die winnen steeds meer terrein vandaag. En dan is het vanmiddag toch op veel plaatsen ja, vrij zonnig. Afgewisseld met wat wolkenvelden. Temperatuur die is laag momenteel in het zuidoosten van het land. In Limburg daar vriest het 2 graden. Elders is het in het land is het zo tussen de 0 en de 2 graden boven 0. En vanmiddag dan wordt het op de meeste plaatsen 2 tot 4 graden. De laagste temperaturen zien we dan in het noorden. Verder waait er een maat oostenwind aan zee en rond het IJsselmeer is de wind af en toe vrij krachtig, windkracht 5. En die maakt het dan voor het gevoel wel erg koud hoor. Momenteel ook gevoelstemperaturen in Limburg bijvoorbeeld tussen de min 5 en de min 8. Nou vanavond en ook vannacht komen er meer opklaringen. En dan gaat het in heel het land ja, vriezen. Matig vriezen landinwaarts. Temperaturen rond de min 5. Aan zee wordt het zo'n min 1 tot min 2. Het blijft overal droog. En de oostenwind ja, die blijft eigenlijk wel doorstaan. Die zwakt iets af landinwaarts. Dus het ijs kan een beetje gaan groeien denk ik komende nacht. Ja, morgen dan zijn er flinke zonnige perioden. Alleen Limburg is wel erg gevoelig voor wolkenvelden. Er ligt namelijk een storing boven België. En die trekt iets naar het... Het noorden toe en de wolkenvelden daarvan die kunnen Limburg toch wel in de loop van de ochtend gaan bereiken. Dus daar kan het met de zon wat tegen gaan vallen. Smiddags dus wordt het in ieder geval zo'n 2 graden op de meeste plaatsen. In het noorden van het land blijft de temperatuur echt rond het vriespunt. Dus daar is het wat kouder. En ook morgen overdag zien we nog steeds die oostenwind doorblazen. Maar kunnen we nou schaatsen deze week of niet, Raymond? Wat denk je? Nou ja, ik denk dat we aan het eind van de week misschien wel kunnen schaatsen op uh, van die ondergelopen weilandjes en uh, een enkel ijsbaantje hier op zo'n Sintelbaan uh, waar het uh, water opgespoten wordt. Want de nachten die worden nog wat kouder. Uh, de nacht van dinsdag op woensdag hebben we echt met matige vorst te maken landinwaarts. Minima van rond de min 7 sluit ik zeker niet uit. En ook in de nacht uh, van donderdag op vrijdag is het nog steeds uh, erg koud. En de nacht van woensdag op donderdag trouwens ook. Met die matige vorst uh, landinwaarts. En dan kan het ijs toch wel flink aangroeien. Het is wel zo dat het flink zonnig is overdag dus die zon die gaat in de, uh, overdag er wel voor zorgen dat die temperatuur tot boven het vriespunt kan gaan oplopen donderdag kan het toch wel weer drie of vier graden worden en vrijdag ook ja en dat is natuurlijk erg nadelig uh, voor de ijsgroei dus uh, het zal erom spannen maar nogmaals ik denk die ondergelopen weilandjes en uh, die Sintelbaantjes aan het eind van de week dat moet misschien wel lukken uh, in het weekend wordt die kans zelfs nog wat groter als dan ook die vorst uh, in de nachten uh, aan blijft houden dankjewel Raymond Klaassen was dat dan naar Jolanda van der Velden voor de verkeersinformatie. De ochtendspits die heeft veel last van de ongelukken die de laatste drie kwartier gebeurd zijn, uh, levert aardig wat vertraging op, zoals op de A1 Duitse grens richting Apeldoorn. Ruim 50 minuten tussen Oldenzaal en Knopend Buren. Gelukkig zijn daar de rijstroken weer open. Ook verderop op de A1 richting Amersfoort... tussen Kootwijk en Voorthuizen nog wel drie kwartier vertraging. Ook daar is de rijstroken weer open. Op de A10 de Ring Amsterdam-Noord... tussen Tuindorp, Oostzaan en Durgedam ruim drie kwartier vertraging. Twee rijstroken zijn daar dicht. De A12 Arnhem richting Utrecht. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. 40 minuten vertraging tussen Knopend Waterberg en Avend Wageningen. De linker rijstroken is dicht. Ook zijn ze... Eh, al aan het bergen op de A29. Dat is een ongeluk geweest met zeven auto's. Van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Tussen Alvert-Numansdorp en Barendrecht... meer dan een uur vertraging. Daar is maar één rijstrook open. Ben je op weg naar Rotterdam, kan je beter omrijden... via de Moerdijkbrug en Dordrecht. Ook al lukt dat niet filevrij. De laatste die ik noem is de A44 Den Haag richting Amsterdam. Ook een ongeluk. De weg is dicht. Tussen Voorhout en Knoopend Burgerveen... 12 kilometer met een uur vertraging. Verkeer kan er alleen maar via de vluchtstrook langs.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 Kijk op seniorweb.nl. Droomt u ook al van een vikingbed? Ga naar vikingbedden.nl voor uw dichtstbijzijnde dealer. Zeven minuten over half negen is het. U luistert naar het NOS Radio e Journaal. Straks op deze zender Spraakmakers met Guilaine Plag. En daarin natuurlijk Stam.nl. Guilaine, goedemorgen. Goedemorgen. En de stelling is vanochtend. Dwangmatig gebruik van sociale media moet erkend worden als ziekte... In het AD staat het vanochtend dat er een speciale Facebook-therapie ja. moet komen. Um, ja. Is dat nou een kwestie van jezelf gewoon een beetje in de hand houden... of hebben we nou te maken met echt wel een serieuzer probleem? Er worden ook wel voorbeelden genoemd. Uh, als het gaat om alcohol weten we allemaal dat je niet tijdens je werk... hier een fles wijn op je bureau oh nee. zet en daar lekker van gaat drinken. Uitzonderingen daar gelaten natuurlijk. Is over het algemeen not dan. Maar met je telefoon continu zitten te werken... Ja, daar kijken mensen toch anders tegenaan. Dus het is ook wel een kwestie van we hebben die regels nog niet duidelijk. Niettemin leidt het tot gezondheidsproblemen. En moet daar wat aan gebeuren? Uh, gameverslaving is sinds begin dit jaar officieel op de lijst gezet. Hè, als, een, uh, als een officiële verslaving. En gokken heeft decennia lang geduurd voordat dat erkend werd. Als echt wel iets wat een probleem kan worden. Is dit nou een generatiedingetje? Dat jongeren denken: van ja, dat is mooi. Dan kunnen mijn ouders het aangrijpen. Om te zeggen: nee, nee, nee, je is ongezond voor je. Moet je niet doen. Zien we alles tegenwoordig al snel als een probleem waar een therapie op losgelaten moet worden? of is er echt wel iets serieus aan de hand en moet er vooral doorgepakt worden nu. De stelling dus, twangmatig gebruik van sociale media... moet erkend worden als ziekte. 0800 1101, kom maar op met die ervaringen. En de site is dan.nl. Hoe sterk is het bewijs tegen Willem Hollede, dat is ook een vraag. In ieder geval voor vandaag en de komende tijd... zal hij inderdaad tot levenslang worden veroordeeld... Voor het opdrachtgeven voor vijf liquidaties in het Amsterdamse onderwereldcircuit. Uh, daar draait het de komende maanden dus om in de Amsterdamse rechtbank. Vanochtend begint het proces tegen de bekendste crimineel van Nederland, Willem Hollede, dus. Een man met meerdere gezichten. Het doet nu alsof u het slachtoffer bent. Ben je nou nog? Ja, ik ben er nog steeds. Ja, ik ging toch strafwerk ben er maken. Weet je nou nog een gekke gaan, jongen, ga weg. Maar u doet dus Weet je een als... dus Toen als... had hij de lachers op zijn hand. Knuffelcrimineel werd hij genoemd na de gevangenisstraf die hij kreeg voor afpersingen. Hij Lange, zeg je ja, Ik heb wat dingetjes gedaan, ja, je hebt het vastgelezen. 21 jaren van mijn leven En nam een liedje op met lange Frans en trad op in college tour. Ik vroeg mij af waarom ik bewust gekozen was om meneer Heineken te ontvoeren en niet iemand anders. Nou, we hebben eerst een paar andere mensen geprobeerd en uh, dat, ging, dat ging moeilijk. Maar in 2015 kregen we een heel andere Willem Holleder te horen. Jij moet je bek houden nou tegen mij. Begrijp je dat? We schoppen hier hoe jij dat slaat. Wie denkt dat je grote bek daar gemaakt en hebben waar hier bij is? Wie denk je dat je bent? In het geheim legden zijn zussen en zijn ex verklaringen tegen hem af. Jij bent alleen maar mijn stoorzinder in mijn hele leven. Kangaroo, ik heb alleen al linden van je. Maar ze denken dat het zit, kankeroer. Zijn zus Astrid, toen nog zijn vertrouweling... maakte stiekem opnames van hun gesprekken... waarin hij haar ook bedreigt. Eén je nog. Het is klaar. Het is zo'n stukje, hoor. Zij draadje. Eén En nog. En ze schreef een boek waarin ze hem neerzetten... als een psychopaat, een tiran. Als laatste wil ik nog zeggen... dat ik mijn familie niet heb geterroriseerd. Sterker nog, ze hebben altijd meegeprofiteerd... met het geld dat ik en Cor hebben verdiend... Het welzijn van mijn familie was voor mij altijd heel erg belangrijk. Holleder zat toen alweer vast, vanwege de liquidaties. Op een voorbereidende zitting reageerde hij. Met wat ik op tv zie en hoor over het boek dat Astrid heeft geschreven... begrijp ik de negatieve publiciteit. Als het niet over mij zou gaan, maar over iemand anders... zou ik ook net zo geschokt zijn zoals iedereen dat over mij nu is. Maar het is het verhaal van Astrid. En ik zeg u... Dat het niet klopt wat ze allemaal zegt en ook hoe ze het doet. Verslag even, Matthijs van der Wiel. Gaat dat proces volgen voor ons? Volgt de zaak sowieso al een hele tijd? Matthijs, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Even op dat laatste doorgaan. Is dat meteen een voorproefje op de verdediging van Holleeder? Ja, hij gaat vrijwel zeker hier voor de rechters proberen de betrouwbaarheid van de zussen in twijfel te trekken. Proberen aan te tonen dat ze liegen, dat ze hem om hun eigen redenen achter de tralies wilden krijgen. En daar zijn Holleder en zijn advocaat op een eerdere voorbereidende zitting eigenlijk al mee begonnen. Onder meer om er door er toen op te wijzen dat zus Sonja niet altijd de waarheid heeft verklaard tegenover de politie. Maar goed, er zijn ook die opnames die zij hebben gemaakt. Nou ja, dat boek is er dus inderdaad. Leveren die dan geen keihard bewijs tegen Holleder? Nou, dat moet nog blijken. Je moet dat ook niet overschatten. Het boek is vooral een karakterschets. We krijgen een beeld van een vreselijke man. Als dat al helemaal klopt, dan levert dat nog niet automatisch hard bewijs op... dat Holleder opdracht gaf voor die liquidaties... Kijk, Holeder zinspeelt er wel op. Hij zou gezegd hebben, je weet wat ik doe. En dan maakte hij volgens zus Astrid schietgebaren daarbij. Maar ja, op die opname hoor je hem niet zeggen... ik heb die of die laten vermoorden of die of die moet dood. Het is heel belastend, maar de rechters zullen hier de komende maanden... eerst moeten nagaan of het ook echt klopt wat de vrouwen beweren. We weten trouwens nog niet wat de vrouwen nog meer hebben verklaard... wat niet in het boek staat. Kijk, het motief, dat is wel heel vaak duidelijk, hè. Hij had alle redenen om van de slachtoffers af te willen. Omdat ze met de politie spraken om hun geld of om de macht. En vaak voorspelde ze zelf dat hij ze zou laten vermoorden. Maar ja goed, dat is in Nederland niet voldoende om iemand te veroordelen. Wat is er nog meer voor bewijs tegen hem? Ja, het zijn bijna alleen maar getuigenverklaringen. En wat daarbij opvalt is dat het bijna allemaal getuigen zijn... die van horen zeggen hebben dat Holleder opdracht gaf voor de liquidaties. Er is maar één getuige die zegt zelf van Holleder een moordopdracht te hebben gehoord. Dat is kroongetuige Peter Laes. Je kent hem misschien nog uit een ander proces. Die zegt dat Holleder de woorden uitsprak... Osdorp eerst, waarmee hij zou bedoeld hebben... dat drugshandelaar Kees Houtman, wonende in Osdorp... als eerste moest worden geliquideerd. Ja, dat zijn de twee belangrijkste woorden misschien wel in dit proces. Over dat onderdeel, dat onderdeel van de aanklacht moet Holleder zich zeker zorgen maken. De verklaringen van die kroongetuigen en van een andere kroongetuige... die zijn door rechters in een andere zaak... al als betrouwbaar en bruikbaar aangemerkt. Het gerechtshof heeft in dat andere proces vastgesteld dat Holleder mede de opdrachtgever was voor een van die moorden... ook al stond Holleder daar zelf niet terecht... is hij dan eigenlijk al veroordeeld? Nou, zo ervaart hij het zelf wel. Hij klaagde daar eerder over. Maar zijn, maar, uh, zijn eigen rechters kunnen nog wel tot een ander oordeel komen hier. En wat kunnen we dan van de kant van Holleder verwachten? Waar komen zijn advocaten mee? Ja, Holleder die zal waarschijnlijk hier punt voor punt... Al die zaken, in al die zaken proberen aan te tonen dat het allemaal heel anders zat. Dat andere criminelen belangen hadden bij die moorden... en dat hij er zelf helemaal niks aan kon doen. Hij zal de komende maanden dagenlang praten... over de criminele netwerken van 15 jaar geleden en nog veel ouder. Wie deed er zaken met wie? Wie hadden een ruzie? Holleder gaat zijn verhaal daarover vertellen... zijn alternatieve verklaring voor de moorden uitleggen... Het is allemaal heel anders dan we denken, zei hij eerder. Ik ben vooral benieuwd naar zijn toon ook. Uh, hij heeft niks te verliezen. Hij heeft zich heel actief voorbereid op dit proces. Tijdens de vorige rechtszaak over de afpersingen zagen we een vaak joviale, charmante, humoristische holleder... die op een uh, heel overtuigende manier zijn verhaal vertelde. Maar dat hielp toen helemaal niks. Hij kreeg negen jaar cel en nu hangt hem uh, levenslang boven het hoofd. 65 zittingsdagen zijn ervoor uitgetrokken. Voor die rechtszaak, waarom zoveel? Ja, het is een monsterproces geworden met een dossier dat duizend ordners bestaat. En dat is niet omdat er zoveel bewijs is, maar juist omdat het helemaal geen eenvoudig bewijs is. Er is geen technisch bewijs, hè, geen kruidspoor of DNA. Hè. Dat, dat heb je sowieso niet, want hij was sowieso niet de schutter. En een opdrachtgever voor een liquidatie die zorgt er wel voor dat hij niet te linken is. Zorgt ervoor dat hij niet wordt afgeluisterd, praat in codetaal. Dat is allemaal gebeurd. Dus wat er in die dossiers zit, dat is allemaal indirect bewijs. Die getuigenverklaringen waar ik het net over had. En het zal heel vaak neerkomen op het woord van Holleder tegenover het woord van anderen. Dat moet allemaal hier besproken worden. Dat kost heel veel tijd. In ieder geval tot na de zomer. Vandaag de eerste dag van dat proces. En Matthijs van Wiel gaat dat voor ons volgen. Matthijs, dankjewel. Dan nu nog wat opvallende zaken uit andere media. Een jager in de Amerikaanse staat Maryland is zwaar gewond geraakt... toen een gans die hij uit de lucht schoot op zijn hoofd neerkwam. De vogel viel van 30 meter hoogte naar beneden, meldt Sky News. Na een tijdje kwam de man weer bij en kon hij de hulpdiensten bellen. En zijn verwondingen waren zo ernstig... dat hij met een traumahelikopter naar het ziekenhuis is gebracht. Inmiddels gaat het weer goed met hem. Maar niet met de gans? Nee, niet met de gans. Supermarktketen Lidl wil in Zweden nog dit jaar een proef beginnen... met een robot-truck. een vrachtwagen zonder chauffeur. Het concern gaat experimenteren met de T-Pod... van het Zweedse bedrijf Einride, schrijft het AD. En dat voertuig kan op afstand bestuurd worden door een verkeerscentrale... of volledig computergestuurd rijden. Het is de bedoeling dat de robot-truck na de zomer gaat rijden... tussen de steden Götenborg en Helsingborg. En de vrachtwagen kan 15 pallets vervoeren. en De batterij zou dan precies sterk genoeg zijn om de ongeveer 200 kilometer tussen die steden te overbruggen. Er hing dit weekend een doordringende geur... in de drukste winkelstraat van de Belgische plaats Sint-Niklaas. Het leek op braaksel, zeggen voorbijgangers... die er zelf ook misselijk van werden. Het blijkt nu dat, het geur, dat die geur is veroorzaakt door winkeldieven... schrijft VRT Nieuws. Zij hadden bij twee winkels in de straat ingebroken... en een spray over de kassa's gespoten om hun sporen uit te wissen. Die stof veroorzaakte een chemische reactie... met als gevolg dus een vreselijke stank. En de afgelopen weken is het overal te horen. Het liedje Hallo Allemaal van Juf Ank uit de serie De Luizenmoeder. Zij zong gisteravond nog een verdrietige versie van het nummer. Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Ben je voor het eerst hier of ben, ben je, je al bekend? bekend? En stap met je voeten en zet je handen in je zij. Ik ben... Ja. Wie ben Ja, Anke was heel verdrietig uh, gisteren. Uh, maar in, in, inmiddels zijn er dus ook veel andere uitvoeringen... van dat nummer opgedoken. Maar de inspiratie voor dat lied komt uit Maastricht... zegt een juf tegen 1 Limburg. Ze zegt dat zij het liedje in 1988 heeft geschreven... toen haar dochter net geboren was. En als juf zingt ze het nog elke dag wel dertig keer, zegt ze. Um, hallo allemaal, is dankzij het succes van de Luizenmoeder uitgegroeid tot een regelrechte hit... Gisteravond kwamen er trouwens nog weer meer kijkers bij. Er keken in totaal bijna 3,5 miljoen mensen naar de Luizenmoeder. Dan naar Jolanda van der Velden voor de verkeersinformatie. Gelukkig neemt het aantal files nu ook af. Ook de vertraging neemt hier en daar af. Uh, waar het nog moeizaam gaat is de A29, Bergen-op-Zoom-Rotterdam. Goede nieuws is wel dat die drie rijstroken net weer vrij zijn tussen Helle en Af het Hellegadsplein en het Oud-Beijeland... nog wel 9 kilometer met meer dan een uur vertraging. Ook beter nieuws over de A44 de richting Amsterdam. Daar zijn beide reisschokken ook weer vrij... tussen Sassenheim en knooppunt Burgerveen. Nog ruim een half uur vertraging. Nog vrij langzaam gaat het op de a 10 ring Amsterdam-Noord... tussen Amsterdam-Hemhavens en Durgerdam. 8 kilometer met een uur vertraging. Daar zijn nog steeds twee reisschokken dicht. Hier is Mick Hucknall samen met Simply Red. Een fake... Het is dus een fake, zo heet het liedje. Acht minuten voor, negen is het. Grote verrassing in Zuid-Korea. Daar is de voormalig topman van Samsung vrijgekomen uit de gevangenis. Hij was tot vijf jaar cel veroordeeld. Had te maken met corruptie, maar hij ging in hoge beroep en met succes. Want hij heeft nu minder dan een jaar vastgezeten. Contact met onze correspondent Marieke de Vries. Marieke, had iemand dat verwacht? Nee, dit geloof ik niet dat iemand dit zag aankomen. Het is een grote verrassing. Een lagere rechtbank had uh, Jae-yong Lee uh, veroordeeld tot vijf jaar cel hè, vorig jaar... vanwege het omkopen van de oud-president, president Park... om een fusie binnen Samsung erdoor te krijgen. Ja, daar is hij dus tegen in beroep gegaan. Vandaag halveerde een hogere rechtbank zijn straf tot 2,5 jaar cel... En daarna heeft die rechter zijn speciale bevoegdheid gebruikt... om ook zijn vrijheid hem meteen terug te geven. Dus uh, hij is op vrije voeten meteen gekomen na de uitspraak vandaag. En, en hoe... maar één jaar gezeten. Ja, Hoe valt dat in Zuid-Korea? Niet zo goed. Uh, vorig jaar waren er dus hele grote protesten. Miljoenen mensen zijn de straat op gegaan om te demonstreren. Tegen die oude president Park en de oude regering die corrupt was. Uh, maar zeker ook tegen de macht van, van die hele grote familieconglomeraten in Zuid-Korea: de macht van de chibbles, zoals die ook wel worden genoemd. En met name ook hoe zij toch iedere keer er weer mee. Um, vandoor kunnen gaan als er uh, omkoperij hen te lasten wordt gelegd. Bijvoorbeeld de vader en de grootvader van deze Lee. Die zijn al eerder voor de rechtbank geweest. Maar iedere keer kwamen ze met een hele lichte straf uh, vanaf. Dus toen uh, Lee werd veroordeeld, deze Lee, hè, de jonge Lee, de 49-jarige Lee, werd veroordeeld vorig jaar tot vijf jaar cel. En ook president Park voor de rechter werd gedaagd. Toen kregen die Zuid-Koreanen weer hoop dat er toch gerechtigheid bestaat. En dat je toch je straf niet kan ontlopen. Hoe hoe machtig je ook bent als topman of hoe machtig je ook bent in de politiek. Dus ja, al die hoop die mensen hadden vorig jaar toen de rechters wel optraden... die is natuurlijk met die uitspraak vandaag weer te niet gedaan. Want dit bewijst maar weer dat als je weer te criminaliteit pleegt... dat je er dan toch weer met een klein strafje vanaf kan komen. Ja, tenzij justitie het er niet bij laat zitten. Nee, die laten bent er niet bij zitten hoor. Dat kan ook eigenlijk niet. Het openbaar ministerie in hoger beroep zal zeker naar het hoge gerechtshof gaan om daar nog op een nog hoger niveau een uitspraak af te dwingen. Maar nou, meneer Lee zelf gaat ook in hoger beroep, want hij is op enkele punten nu veroordeeld en, en wil daar ook van af, wil dat niet op zijn kerfstok hebben. En blijft volhouden dat hij op alle punten onschuldig is en wil ook gewoon een, een schoon strafblad hebben. Ja, maar kennelijk is het ook in, in Zuid-Korea, natuurlijk zien we dat elders ook wel lastig om die corruptie echt aan te pakken of uit te, uit te bannen. Nou ja, als je nagaat dat er een he, decennia lang een cultuur is geweest... van vermenging, van politiek en, en, en het bedrijfsleven. He. Daardoor zijn die grote familieconglomeraten ook zo groot geworden. Want we hebben het hier niet alleen over Samsung... maar ook over LG, Hyundai, Kia. Al die namen die wij kennen he, van die, die uh, tech-economie van Zuid-Korea. Die zijn ontzettend machtig. En het is altijd al die jaren een soort stoelendans geweest. Van dan was er weer een directeur van bijvoorbeeld Samsung... Samsung of LG, die weer een uh, grote belangrijke post in de regering kreeg. Daardoor kon hij weer allerlei opdrachten toespelen aan zijn collega's. En zo rouleerde dat de hele tijd. Elkaar geld toestoppen, zodat ze fusies door konden krijgen... die eigenlijk voor de wet niet konden. Dus ja, die cultuur die doorbreek je ook niet zomaar. En die rechters hebben natuurlijk ook altijd meegedraaid in dat cultuurtje. En nu blijkt maar weer dat ze daar nog steeds enigszins bevattelijk voor zijn. En dat die nieuwe president, die dus vorig jaar na al die protesten. ...gekozen is, president Moon, zeker niet zomaar die cultuur heeft kunnen veranderen. Nee, goed. Nou, uh, het krijgt nog een staartje, want er komt dus een beroepszaak, uh, begrijp ik nog. Uh, de hand, althans, nee. justitie zal mogelijk in beroep gaan. Uh, ik de Vries was dat over de, ja, toch grote verrassing in Zuid-Korea... ...daar de voormalig topman van Samsung is uh, na een jaar alweer vrij uit de gevangenis. Was vijf jaar cel, daarvoor was hij veroordeeld... Um, goed, tot zover. Straks om kwart over negen natuurlijk weer uw aan- en opmerkingen. Um, dat gaan we doen en we hebben een, uh, een, een mooie gast. En nou ook nog wat laatste nieuws, dus hou hem nog even aan. Het laatste half uur van het NOS Radio 1 Journaal komt eraan. NPO Radio 1.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 Half twaalf tot twaalf. We gaan over al die nuances verder praten. Welkom bij 1 op 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Wij zijn er voor kleine Sem, die nog maar net komt kijken. Maar ook voor Emma, die op een schoonschip hol wacht op haar eerste vliegreis...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 NTO Radio 1